Vandaag ongeveer 19 graden. Morgen wat zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS-journaal.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 CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met, met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Ik denk aan twee Tina's. Eén uh, Tina uit Krimpen aan de IJssel. Of wat is het? Krimpen aan de lek moet ik zeggen. Dat uh, was de dame Lisette Braams. En die andere Tina Turner. Die heet Joyce Meister. Dus gisteren gingen even de pannen van het dak af. Bij het afscheidsfeest van Ton en Trace P. Van uh, de Mickey's Bar. En uh, Ruud Jansen was degene die het uh, min of meer deed. Maar uh, nu hebben we het even gedaan voor de morele ondersteuning van de Bloemendaal uh, Hoekieploeg. Zondag in Kemmerland Op twee frequenties live. Bloemendaal 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is zondag in Kemmerland. Ja, want het is een beetje zo'n geuzenlied geworden voor de herenhockeyploeg van Bloemendaal. Want daar komen ze mee het veld op. Nou, die wedstrijd is nu acht minuten bezig. En over de best gesproken. Ik denk dat het niet best is tussen de verhouding van de heren Webber en Vettel. Want die hebben elkaar behoorlijk in de haren gezeten als het gaat om een inhaalactie. Tijdens de Grand Prix van Turkije. De een heeft de wedstrijd moeten verlaten. En de ander moest een nieuwe neus halen. Want ja, wie zijn neus schendt zijn aangezicht. En dat gold dan voor Mark Webber. En voor Sebastian Vettel is het einde verhaal. En dan is er natuurlijk nog een Brit. Die denkt van prima jongens dat jullie elkaar lekker in de haren vliegen. die heet Lewis Hamilton. En die ligt op dit moment eerste in deze Grand Prix van Turkije. En hij wordt achtervolgd door een teamgenoot. Ook een Engelsman en dat is Jensen Button. En dat is de situatie met nog 15 ronden te rijden in deze Grand Prix. Het is dus uh, helemaal open wat dat er gaat. Nou, is uh, het uh, begin van uh, dit tweede uur heftiger dan ooit lijkt het wel. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk ook nog gevoelige dingen en gevoelige zaken te bespreken. Zoals dit liedje van Robbie Williams en Phil. Come on my hand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 I'm En dat was Robbie Williams. En die bracht de tijd op 13 minuten over drie. We gaan even naar het kopje van Bloemendaal. Want daar wordt de wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren gespeeld. We hebben denk ik zo'n 13 minuten nu achter de rug. Dus Frits, vertel. Wat, ja. is er, wat kunnen we vertellen over die wedstrijd? Nou, de zon schijnt hier op het kopje. En op de tribune zitten lachende gezichten. Want in de vierde minuut was het al raak voor Bloemendaal. Wouter Jolie op de rand van de cirkel schoot snoeihard op doelman Akbar. Uh, die kon de bal uh, nauwelijks uh, verwerken. En heel attent stond uh, Jimmy Dwyer op zijn rip. En die tikte al uh, heel vroeg in de wedstrijd. De zo belangrijke 1-0 achter uh, de doelman van Laren. Daarna. ...kreeg Bloemendaal uh, nog een strafcorner uh, te nemen. Uh, ook daarbij blonk de doelman van Laren niet echt uit. Het uh, werd een grabbelton, maar uh, de bal ging er niet in. En zodoende dat we nu, zo uh, zoals je al zei... ...zo'n uh, 13 minuten in die eerste helft uh, leiden met 1 uh, tegen 0. De rommelige fase is het uh, de afgelopen minuten. We hebben een uh, groene kaart gezien voor uh, Wouter Jolly En nu zien we een rode kaart... Een gele kaart moet ik zeggen met rode gevolgen: een strafbankjeprocedure voor een verdediger van Laren. En Bloemendaal gaat een speler wisselen. Ik dacht, misschien hebben de twee een gele kaart gekregen. Maar Bloemendaal dus met 11 en Laren tegen tien. De openingsfase die was voor Bloemendaal met behoorlijk vleugelspel. Brouwer een paar keer goed, Dwaaier goed. En natuurlijk Teun de Nooier als architect op het middenveld, zoals we van hem gewend zijn, dirigeerde de aanval. Vooralsnog uh, is het spel op dit moment uh, uh, staat stil. Ome Meijer op, uh, op, uh, op zijn eigen helft uh, rond de middenlijn uh, richting uh, Dwaaier. Die begint dan uh, aan een run langs de zijlijn. Op zijn uitgezeten door een Ladense verdediger. Probeert uh, die bal voor te krijgen. Oranje is nog steeds uh, aan de bal met een uh, Nick Meijer en een Teun uh, de Nooier. En dan gaat hij weer terug naar Ome Meijer. En dan gaat hij terug op de eigen helft van Bloemendaal, zowat op de. Uh, nu over de helft van Laarde met uh, uh, Abby uh, Kessing. Uh, weer aan, aan de rechterkant wordt uh, diep gespeeld uh, op uh, de nooier. Nou, dan is het altijd gevaarlijk. Probeert een, uh, uh, een medespeel te bereiken en plaatst de bal op een voetje van een uh, verdediger. En dat betekent de tweede Bloemendaalse strafcorner in de wedstrijd. Nou, die nemen we natuurlijk even mee. Er gaat altijd een uh, momenten van... Uh, ja, van concentratie, aanscherping of van koude oorlog uh, aan vooraf. Uh, de eerste strafkorner uh, besloot Boemendaal tot een uh, variant... Uh, een een afschuifvariant uh, uh, waarbij vijf, uh, zes spelers betrokken waren. Uh, dat zal nu niet uh, gebeuren. Ik zie onder Meijer er zo gauw ja, wel bij staan. Dat zou kunnen betekenen dat het een sleeppush uh, wordt. En Teun zal hem gaan aanschuiven. Het is nog steeds uh, niet gebeurd. Uh, Teun de staat wel klaar om aan te schuiven. Het fluitsignaal heeft gedronken, maar uh, ik, ik dacht het al, uh, Laren loopt uh, te vroeg uit... Uh, nou, dan gaan we weer de procedure overnieuw uh, beginnen. Uh, de de Nooier is nog steeds klaar. Daar komt die, die bal dan waarschijnlijk aangeschoven, gestopt. En het wordt een sleeppoest. Uh, het wordt toch een variant. De Nooier stond klaar bij de linkerpaal. Maar daar kwam uh, die bal niet. En het wordt andermaal een, uh, een strafcorner. Waarschijnlijk ook op de voet van een uh, verdediger verladen. Nou, Bloemendaal aan de derde corner dan uh, bezig. En, uh, ...procedure die hetzelfde. Het zou weer een sleepoes worden, weer gestopt. En dan gaat Jolie gaat schieten, maar Doelman Akbar gaat naar de grond... ...en plaatst die bal aan de linkerkant over de zijlijn. Mogelijkheid voor Bloemendaal voorbij. Ze leiden met 1-0 in de 16e minuut van de eerste helft. En dat zegt genoeg. It's It's us and the one that belongs to the beginning of our crush. Beginning of our crush. The into. My So hard to find when you walk out the road of my heart. One step and two steps. And my heart makes the beat. One step and two steps. And then we run away. One step and two steps. And you fall on my lead. One step and two steps. One step and two steps. Into my heart, It's the one you should walk on, the one you couldn't find, and the one you have been looking for. You don't have to look for traffic signs to know which way to go, It goes straight ahead. The road leads into my heart, is the one you should walk on, the one you couldn't find, and the one Traffic signs to so know which way to go. Eerste was het uh, Neil Jammerts' Straight Ahead. En daarachter hadden we dan uh, deze van Carol Emerald en Bag It Up. Daar begon uh, het succesverhaal van Carol Emerald. Uh, ja, popmuziek in Nederland is uh, toch. Uh, voor een hoop mensen belangrijk. En je, je merkt toch dat er in Nederland heel wat uh, mensen rondlopen die met dit fenomeen bezig zijn. En ook uh, daar goed, goed bezig in zijn. Carol Emerald is er dus een van. Dus, ja, dan moet je dus uh, ja, boven zien uh, te komen te drijver. En haar is dat er inmiddels overkomen. Uh, ze heeft uh, ook enkele awards uh, inmiddels al in uh, de wacht uh, gesleept. Het is inmiddels... Uh, nou, bijna half vier. We zijn op weg naar de finish van de Grand Prix van Turkije. Daar waren even strijd uh, geleverd werd tussen niemand minder dan Lewis Hamilton en Jensen Button. Maar ik geloof dat inmiddels weer uh, Lewis Hamilton weer, uh, dat uh, weer in zijn voordeel heeft uh, beslecht. Maar het zag er even uh, vervelend uit toen Button uh, ernaast uh, kwam en er voorbij... Maar inmiddels schijnt de orde alweer hersteld te zijn tussen de McLaren-rijders. Uh, in die zin dat Hamilton dus nu de betere is van het tweetal. En wat daarachter precies is gebeurd, dat beeld heb ik nog niet helemaal helder gekregen. Dus uh, dat is de situatie zoals die op dit moment is in de Grand Prix van Turkije. Als het goed is, staat het uh, ook uh, inmiddels bij Bloemendaal staat het, uh, 1 tegen 0. Daar uh, heeft uh, Bloemendaal dus al het uh, betere van het spel. Uh, straks over uh, een uh, minuut of vijf gaan we nog een keer even kijken bij die wedstrijd hoe het uh, verloopt. Daar aan de zomerzorgers aan. Maar eerst hebben we nog gewoon muziek uit de regio. Dit dus Liberty. White Bird, what is wrong? White Bird, listen to this song. A team. I was your soulmate who could never win You were once a girl who wanted everything Now you're just a bird that's lost its wing Make sense of everything we've said. Teardrops fall and the mountains rise. I try to fight the law. Ik draag hem op aan uh, iemand ergens in dit uh, land. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een droomvrouw, <laughs> daar, daar draag ik hem op. Dreams was dat van uh, Cranberries. Het uh, bracht de tijd uh, op uh, bijna vijf over half vier bij Zondag in Kindermeland. Op de beide zenders AB Radio en CFM Zandvoort. We gaan weer terug naar... De hockeyclub Bloemendalen aan de zomerzorg gelaan. En wie kan ons beter vertellen van hoe die wedstrijd verloopt dan Frits Rijk. Het Stond 1-0 Frits. Ja, het leek allemaal zo voorspoedig te gaan voor de Oranje. Met die 1-0 voorsprong al begin van de wedstrijd tegen Laren. Maar inmiddels zijn we vier minuten voor het einde van die eerste helft beland. En de stand is 1 tegen 1. De Koreaan Seo Jung. Oh, uh, ja, SEO uh, uh, is uh, de voertaal, uh, uh, de, de naam waarmee hij bekend staat in Nederland. Hij scoorde al twaalf keer en deed het ook op het kopje uit een straf rebound, Een rommelige situatie, maar hij had een neusje om op de goede plek te staan. En balde zo zijn vuist en zo voor over overgebogen. Hij was heel content met die treffer, 1 tegen één. En daarna uh, trok uh, Lara verder door en ook uh, het fysieke werd uh, niet... En dat betekent dat uh, Ockenden, uh, de Australische International ...die uh, verdedigend uh, de golven van aanvallen van Bloemendaal moest breken... ...aan de kant zit en daar waarschijnlijk uh, voor het eind van die eerste helft niet uh, vanaf uh, zal komen. Uh, dat betekent 11 uh, Bloemendaal is tegen 10 spelers van Laren... ...en op dit moment is in de maak de vierde strafcorner van Bloemendaal. Nou, daar komt hij aangeschoven en door de buitenjolie Jolie inget... Tikt ingeslagen, ge, in maar keeper Akbar, die in het begin nog een beetje twijfelde, zat er nu heel goed bij en tikte erbij, ver buiten het bereik van de Bloemendaalers. Andermaal is uh, Bloemendaal uh, richting cirkel van uh, Laren te vinden, met een vrije slag aan de linkerkant, maar we krijgen weer een, uh, een pauze, ja... Als het voetbal, uh, Italiaans voetbal zou geweest, van, je zou zeggen hij doet het erom. Uh, ik achter hem uh, toe in staat, de doelman, Pallade, om een paar seconden rust te pakken. Maar hij doet of hij, hij geblesseerd is bij die eerste paal. Maar het wedstrijd uh, kan uh, van mij betreft uh, doorgaan. En van de scheidsrechter, die Bruning die met zijn neus erbovenop staat ook. Hij heeft iets aan de voet, aan de lekker of aan de schoen. Hij neemt er alle tijd voor om dat uh, te herstellen. En nu. Het andere been, de spelers staan klaar. Ja, hij staat weer overeind. Het kan weer begonnen worden, maar goed, de rust is weer gekeerd. Zei het dat bloemendaal. ...op de 23 meter is van uh, Laren. En dat betekent altijd gevaar met de nooier en uh, dwaaier uh, daarvoor in. De bal komt uh, richting uh, cirkel, gaat er iedereen uh, voorbij aan de rechterkant uh, met uh, Schuurman... ...die uh, bij de kornervlag uh, de nooier weet te uh, bereiken. Dan gaat Teun uh, richting cirkel en slalom uh, andermaal voorgegeven. En dan zou dwaaier <laughs> kunnen inslaan. Hij doet het hard, maar andermaal... Uh, Tikt Akbar met de, met de handschoen de bal over het doel. En is het een, een opruimactie van de, de defensie van Laren? ...waar Jaap Stokman wel raad mee weet... ...en die bal uh, richting uh, middenlijn tikt... Uh, ...maar dat gaat wel ten koste van balbezit... ...en dan komt uh, Laren spaarzaam uh, de laatste minuten uh, weer naar voren... ...via SEO, uh, die uh, een medespeler probeert te bereiken... ...maar het is uh, Meijer die opluchting brengt... Uh, ...zou niet zoveel moeten goochelen met die bal... ...maar gewoon uh, willen paarsen. En ...dat leidt ook uh, tot balverlies... Uh, ...en andermaal is het uh, Laren dat uh, richting uh, cirkel stroomt... Uh, ...nu uh, bij de cornervlag uh, belaagd uh, door... 2 oranje en de is het uh, de nummer 2. Uh, uh, uh, dat is Patrick Harris. Uh, die probeert uh, Laren op voorsprong uh, te brengen. Maar dan zal hij toch anders moeten doen als dat korte spel wat, uh, nu, uh, wat, wat hij nu laat zien. Uh, een vrije slag uh, op de 23 meterlijn uh, voor uh, Laren. Moet we dan allemaal terug. Uh, de Nooier in zijn eigen cirkel. Er komt die bal door Dunner ingeslagen. En dan is het Wouter Jolie die eigenlijk heel gemakkelijk op kan ruimen. De bal meteen doorgeeft aan de Nooier. En met een lange rush. En zal er zal toch een balletje moeten komen. Maar die is te hard en wordt verdedigd over de achtlijn. Een lange hoekslag voor Bloemendaal. Meteen genomen. Die laatste minuut voor de rust. Bloemendaal wil toch nog met 2-1 voorsprong aan de T gaan. Zo lijkt het. Nog allemaal Jolie. Met de nooier buitenom, binnendoor op zijn huid gezeten door een Larense verdediger. En dan via het voetje een vrije slag voor Bloemendaal. Nou, die nemen we nog mee. We zitten inmiddels in de 38ste minuut. Drie minuten extra speeltijd. Toch steeds die bal niet genomen. Aan de linkerkant via Abby Kessing. Of Thomas Boerma, die, die paart de bal heel diep in de richting van Ronald Brouwer zo te zien uit de verte maar die kan daar ook weinig mee doen wordt helemaal teruggedreven richting cornervlag. en Bloemendaal verspeelt dan de bal en is het Laren dat mag gaan opruimen. Eén tegen één alles is natuurlijk nog mogelijk. Bloemendaal begon 41, maar liet Laren in de tweede vervolg van de eerste helft komen zij het nu met uh, ...van familie die de bal voorgeeft, maar daar staan uh, geen oranje hemden. En de bal gaat uh, gewoon achter en Laren mag, een, doelslag, uh, gaan, uh, mag uh, een, uh, een vrije slag uh, gaan nemen. Uh, die is inmiddels genomen, want je mag een zelfpaas tegenwoordig mag je, mag je doen. En dan wordt er uh, gefloten. En ik dacht dat het voor het einde van de eerste helft was, maar er komt toch nog een gele kaart... Voor de nummer 7 van Bloemendaal, dat zou Thomas Boerma zijn. De Nooier komt nog verhaal halen bij de scheidsrechter. Uh, ja, van het hek is heel uh, makkelijk met, uh, met de gele kaarten. Maar Boerma uh, die gaat eraf. En die zal de eerste minuten van de tweede helft uh, ook niet uh, uh, kunnen spelen voor Bloemendaal. En zo staan we 10 tegen 10. Nou, dat uh, kan, uh, kan gebeuren. Uh, de wedstrijd uh, is nog... ...heeft nog geen uh, uh, her hervatting uh, plaats gehad. Het, het is uh, allemaal een... Uh, ...ja, als het stil ligt is het uh, vaak een, een beetje een rommelige toestand. Uh, we zitten al in de vijfde minuut van de blessiertijd. Maar het is nog steeds uh, Laren met uh, Roderick Huber uh, die uh, de toon, uh, toon zet. Maar een lange uh, paas. Uh, ...richting andere kant, richting Laan, ...moet een beetje opluchting brengen voor uh, Bloemendaal... ...dat eigenlijk niet goed raad weet uh, met uh, deze situatie. Eén tegen één. Uh, nog steeds uh, Laren in balbezit. Uh, aan, de, aan de linkerkant uh, wordt uh, teruggeplaatst. Uh, Laren nog steeds. Uh, Bloemendaal stoort wel, maar uh, kan niet uh, de bal veroveren. Nog steeds uh, zit het Laren. Zou wat zijn als uh, de mensen uit het gooien nog iets konden doen voor de rust. Maar andermaal is het... Uh, Bloemendaal dat weet op te ruimen... maar dat is ten koste van een overtreding uh, gegaan. En Laren mag uh, op de helft via SEO een, uh, een vrije slag nemen. En dan mag uh, er die mag doorgaan... terwijl de spelers appelleren voor een overtreding. Ze hadden wel met de voet hebben gespeeld. Aan de linkerkant uh, via Tim Jinniskunt uh, de bal uh, in de cirkel plaatsen... maar dan is het, uh, het uh, Laren dat uh, op kan ruimen. Nou, ik, het uh, verbaast mij hoe langer uh, wordt doorgegaan. Het kan elk ogenblik tijd zijn... Ja, maar we houden het maar. Dat de ruststand bij Bloemendaal -lade 1 tegen 1 is. Nee. Ja. She knows. Bij davis Ice van uh, Kate. Nee, Kim Carnes moet ik erbij zeggen. <coughs> Vandaag uh, werd uh, de grote prijs van Turkije gereden op het uh, circuit van Istanbul. Uh, winnaar was uh, Lewis Hamilton. En uh, ja, dat uh, zorgde wat voor vreugde sprongen in de pits bij Nicole Scherzinger. Dat is uh, de vriendin van, uh, van Lewis Hamilton. Die kennen we als Pussycat dol. En ja, het uh, leverde Lewis Hamilton uh, de overwin eerste overwinning van dit seizoen uh, op. Uh, gevolgd door zijn eigen teamgenoot... Uh Jensen Button. Uh, heel even had uh, Button uh, de leiding in handen. Maar die moest hij al gauw weer afstaan aan zijn teamgenoot uh, Lewis Hamilton. Die toch uh, het betere uh, van de wagen waarschijnlijk uh, in zich had. En daardoor uh, kon Hamilton dus de wedstrijd winnen. Derde werd uh, Mark Webber. Maar daar zal nog wel lang over nagepraat worden bij Red Bull. Want... Op het moment dat uh, Mark Webber de wedstrijd uh, in handen leek te hebben... kwam daar een aanval van zijn eigen teamgenoot Sebastian Vettel... En daar ging het mis bij uh, het insturen van een van de bochten bij uh, het circuit van uh, Istanbul. Uh, de beide wagens raakten elkaar en Vettel moest uh, de strijd staken. Maar Webber kon zijn weg vervolgen, Zij met een, een nieuwe neus. Die hij op moest halen in de pits. En daardoor kon uh, Webber niet verder komen dan een derde plek. Voor de stand is het uh, nu wel uh, als volgt dat Webber nu alleen aan de leiding gaat. Maar uh, er zijn nu twee McLaren-rijders tussen uh, Vettel en Webber ingegaan gekomen. En dat uh, zijn dus uh, Jensen Button die op de tweede plaats staat. Uh, Webber heeft nu 93 punten. Button heeft uh, 88 punten. En Hamilton staat derde in het uh, algemeen klassement. En staat nu uh, derde met 84 punten. Dus dat is een beetje de situatie zoals die is uh, na deze grote prijs van Turkije. Weer terug naar de muziek. En dat doen we met Birds of a Feather van Mary Had a Little Band. was hem dus. Mary Had a Little Band met uh, Birds of a Feather. Vorig jaar hebben ze meegedaan in, uh, in het grote prijs uh, van Nederland uh, verhaal. In singer-songwriters categorie. En ze hadden toch een eer, een uh, ja, geloof een goede vermelding. Ik dacht dat ze, geloof de publieksprijs uh, hadden gekregen. Uh, ja, en nu hebben ze een EP uitgebracht. En treden ze regelmatig op in de buurt van Zwolle, Deventer en noem maar op Arnhem, Utrecht. Daar uh, zijn ze op dit moment vreselijk uh, mee bezig. Ik geloof dat ze uh, zeer binnenkort in Hedon in Zwolle ook nog wat hebben. En daar uh, spelen uh, toch ook niet uh, de minste bands geloof ik. Maar kijk even in ieder geval op uh, de website. Uh, dat is op uh, www.maryheadalittleband.com Dus dat uh, zeg ik er dan maar even gauw bij. Tot aan vier uur hebben we deze van Madonna nog klaarstaan en celebration.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 De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegram bij Tripoli op 12 mei krijgen 20.000 euro om lopende kosten te dekken. De verzekering van de vliegmaatschappij Afrika Airways werkt samen met een Nederlandse advocaat om te zorgen dat het geld bij de Nederlandse nabestaanden terechtkomt. Bij de crash op 12 mei vielen 103 doden onder wie 70 Nederlanders. De directeur van de vliegmaatschappij zegt dat de vergoeding niet moet worden gezien als een schuldbekentenis. Na de actie tegen het konvooi met hulpgoederen voor Gaza... heeft Israël tijdens een vuurgevecht aan de grens twee Palestijnen doodgeschoten. Dat meldt het Israëlische leger. De strijders waren volgens Israël uit Gaza de grens overgekomen. Israël heeft wegversperringen opgeworpen aan de grens met Gaza. Nederlanders zijn vorig jaar minder gaan bellen. In de eerste helft van 2009 daalde het aantal belminuten met 8% vergeleken met een jaar eerder. Veruit de meeste telefoontjes werden niet gepleegd via de vaste lijn, maar met een mobieltje. Er werd 12 miljard minuten lang gebeld, 11 miljard daarvan met een mobiele telefoon, zegt de Opta. Volgens de toezichthouder op de telecommarkt komt de afname doordat mensen steeds vaker sms'jes en mailtjes sturen. Sarah Ferguson zegt dat ze aan de drank was toen ze onlangs een half miljoen pond aan smeergeld vroeg. De Britse oudprinses bood zakenmensen aan... om hen in contact te brengen met haar ex-man, de Britse prins Andrew. De zakenmensen bleken journalisten te zijn van een Brits tabloid... die alles met verborgen camera vastlegde. De oudprinses heeft nu in de talkshow van Oprah Winfrey gezegd... dat ze destijds aan de drank was en in de goot lag. Het interview met Sarah Ferguson wordt later vandaag uitgezonden in de Verenigde Staten. Het weer vanochtend periode met zon...